Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Dames en heren, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Op dit moment zijn hier uh, aanwezig Klaas Wassenaar. Hey. Hey, en uh, Jurjen Koopmans. Goedemorgen. Ja, hele goede middag. En, uh, ja, bij ons maakt, maakt tijd niet uit, hè. We zijn gewoon uh, niet langer meer onderworpen aan de, de wetten van tijd en ruimte. Ah, want uh, dit God. wordt op een heel ander tijdstip opgenomen dan wanneer u luistert. En uh, ja, het is, het is afstand maakt bij ons ook niet uit, want uh, ja, jullie zitten allemaal in het Hoge noorden. hè. Ik zit in het midden des lands en we krijgen zo meteen iemand die helemaal aan de andere kant van de wereld is. Namelijk uh, Mart van der Leer. Maar ja, die moet van de, vanaf de andere kant van de wereld komen. Dus die is op dit moment nog niet. Maar dat noemen we het tijdsverschil. Maar die is over een paar minuten is hij ook in de show. Ja, oh, ja mijn naam is trouwens, vol, mocht u het nog niet weten. Mijn naam is Jan Jongepier. En uh, ja, we beginnen altijd met de goud, zilver en de bitcoins en de staatsschuld uh, meter. Nou, laten we gewoon beginnen met de bitcoins. Uh, die staat op 300 en... Uh, 20 eurotjes. Hij heeft deze week nog heel even op 350 gestaan. En uh, ja, is nu weer gewoon uh, weer gezellig naar de 320 gezakt. Uh, en het goud en het zilver? Ja, uh, het goud zit op 12,18. Het is nog net uh, 12,17. Wij zijn er overheen. Markten zijn op het moment van de opnemen nog open. En de zilver zit op 17,583. Oké, okay. de staat mee, er staat op dit moment op 458 miljard. Hij, is, oh. uh, ja, hij was, hij was uh, in, in de afgelopen week is hij volgens mij 170 uh, miljoen gestegen. Ja, in één week tijd. Is dat, een, uh, is dat normaal gemiddeld? Of, uh? Ja, ik denk van wel. <laughs> Dus uh, ja, goed, het is uh, de staatsschuld, Er uh, zit een flinke draaikolk in de bodem en uh, ja, wij mogen er allemaal uh, een beetje in gooien. Het is eigenlijk meer een soort uh, draaikolk en uh, die zit onder het land en die zuigt gewoon aan iedereen steeds. Het gaat maar door. Ja, er komt geen einde aan. Ze nee, er steeds nieuwe manieren dat hij op meerdere gaatjes waar hij doorheen kan zuigen, maar met ja. de bron blijft hetzelfde. Ik moet een beetje denken. In de tijd van de, de afsteken was het, geloof ik, uh, uh, is een, een soort grote put. En dan moesten ze allemaal goud in gooien. En af en toe er ze dus ook mensen in en zo. En, uh, <lacht> ja, dat was al gewoon een beetje een blauwdruk van, van de overheid. Hè? Ja, joh, het is nog sinds de tijden van de baalcultus is zijn weinig veranderd. We moeten nog steeds offeren. Hè? Goed, um, ja, even kijken. De, laten we even naar de berichten gaan. Ik heb hier uh, wat ambtenarenberichten. Medeblik krijgt meer jongerenwerkers. Ja, het is wat, hè. Ja. Uh, ze hebben in medeblik nogal wat last van uh, overlast. Uh, ze zeggen de eerdere bezuinigingen op het jongerenwerk moet maar weer worden teruggedraaid... ...en er moeten meer jongerenwerkers uh, bij komen. Willen die jongeren dat? Ze staan te springen, denk ik, of niet? Ja, die Uiteraard staan er uh, allemaal mensen te springen die denken, dat is werkgelegenheid voor mij... Uh, alleen uh, ja, ga je dan eventjes verder zoeken, want alles heeft natuurlijk uh, zijn uh, oorzaak. Nou, en wat blijkt? Uh, er is een kaasmarkt uh, in uh, het West-Friese dorp geweest. En dat gaf wat geluidsoverlast. Hè? Dus hotelgasten, bejaarden uh, die niet meer konden uh, slapen. Dus toen uh, wilde de burgemeester van het dorp, die heette Streng. Mooie naam natuurlijk. <laughs> die, uh, die heeft besloten om meer uh, te gaan handhaven. Want ja, dit kan natuurlijk echt niet. Nou ja, en op het moment dat je, dat je een van de weinige feesten in een relatief zaai um, dorp uh, gaat handhaven... ...gaan jongeren zich vervelen met als logische consequentie... Ja, het is niet anders. Meer overlast. Dus uiteindelijk veroorzaken uh, vaak overheden de overlast die ze met meer jongere werkers weer moeten bestrijden. Veroorzaken ze zelf. Ja, waarom laten ze die, die jongeren niet gewoon even lekker in een schuur zitten met een paar kratten bier? Dan ben je vanzelf. Ja, nee, maar alcohol minderjarig mag niet. Hè? Dus dat ja. wordt strenger gehandhaafd. Dan dus, dus, gaan ze juist meer drinken. Hè? Ja. ja, dus daardoor heb je uiteindelijk uh, krijg je, uh, nou ja, meer handhavers, maar ook meer begeleiders. Dus je krijgt een leger van ambtenaren om eigenlijk iets. Ja, Iets heel simpels te, be, te bestrijden. Als ze, als, het gewoon wat, als ze gewoon wat toleranter zijn, accepteren dat, uh, ja, dat jongeren ook wel eens een feestje willen, dan heb je niet, al, dan heb je niet een legerambtenaren nodig. Dit ja, was zeg maar een van tevoren, of een terugkerend feest of van tevoren aangekondigd. Dat is niet zomaar iets wilds, toch? Ik denk, is, denk uh, dat die hotelgasten die kwamen speciaal voor die kaasmarkt, denk ik. Uh -huh. ja. ja, dan gaat het een beetje lang door en dat soort dingen. Nou ja, dat zijn dan de problemen die eigenlijk worden veroorzaakt door het feit ja, dat, je, dat je gewoon uh, intolerant bent. Want dat zijn die overheden. Gewoon. Ja, ja, goed. Um, dan zien we hier nog uh, opleiding, buitengewoon, opsporingsambtenaar is razend populair. Ja, iedereen wil natuurlijk boven de wet staan, hè? Ja, maar ja, het is ook dat mensen daar hun kansen ruiken. Hè? Gemeenten die nemen dus steeds meer aan. Het is uh, ja, vreselijk, maar dat is de maatschappij waar we naartoe uh, gaan. Hè? Dit is een groeimarkt, nou, <laughs> nee, erg, uh, ik, ik, ik weet niet, is het in Bulgarije ook zo erg, uh, Klaas? Wat, uh, of wat voor gebied? Boas. Parkeer waar uh, de mensen die de reclameborden komen opmeten, dat soort dingen. Nee, ik denk <laughs> dat daar, daar is veel meer ruimte ook voor uh, pc-bezit. Maar je hebt daar wel uh, algemeen uh, bezit. Ja, er de, de, de lopen wel heel veel mensen rond. Dat is echt handwerk. Hè? Dus er, lopen, er wordt gewoon heel veel mankracht gebruikt om te controleren. Dus je hebt nee. uh, ja, het is een baan en uh, ja, de inkomsten van die baan die komen nog uit de handhaving die je doet. Ja, in de tijd van uh, Honecker, Oost-Duitsland. Uh, was... de, de ene helft van uh, Duitsland werkte voor de staat en controleerde de andere helft. Ja. <laughs> ja. Hoe, hoe, hoe, hoeveel opleidingen gaat dat? Uh... Ja, dat is een goede. Er zijn 29 mbo-opleidingen in Nederland. Dus 29 scholen die opleiden tot BOA. Vrijwel alle opleidingen zitten vol. En de meesten moeten nu als studenten weigeren. Oké. Okay. <laughs> En dus melden zich meer boas aan dat er kunnen worden aangenomen. <laughs> maar even als side note, het viel me op. Misschien was het altijd al zo, maar als ik nu naar Schiphol ga, de afgelopen paar maanden een aantal keer geweest, maar ik zie heel veel mensen met echt van die grote geweren, met uh, vizier erop en zo. Echt, uh, ja, we moeten bang zijn voor ISIS, hè. Ja, is dat uh, zo? Ze, ja, ze, ze, ze lopen ons wijs te maken dat die aanslagen gaan plegen. En uh, ja, uh, Doe is altijd angstig geweest, hè. Dus uh, ja, we moeten met z'n allen bang zijn. Want uh, ja, ze willen camera, een draagvlak creëren om hier camera's uh, te laten ophangen. Oké. Okay. Dus, uh, nou, ja. Ik hoorde ook al, en ik denk dat, dat, dat, dat die angst bij Rutte ook wel wat aanwezig is: dat als Schotland onafhankelijk zou worden, dat het binnen no time bezet zou worden door de Russen. Dus ik denk. Ik, ik, ik, ik denk ik denk ook dat, dat Rutte daadwerkelijk angstig is... Dat, en, en van Hans van Walen natuurlijk niet vergeten... dat op het moment dat we, dat we daar niet uh, zwaar bewapende mensen uh, neerzetten... Dat we, dan, uh, ja, dat we dan Russische militairen hier in Nederland gaan krijgen. Ja, die gaan dan uh, Friesland bezetten. <laughs> ja, ik, ik, ik, in ja, dat, dat geval uh, echt... zouden ze dat toelaten. Nou, ik denk niet dat hij bang is. Ik denk eerder dat hij bang is dat wij uh, nog niet bang genoeg zijn... Uh, ja. Ja. Dus uh, wij moeten vooral bang zijn. En, uh... ja, Maar goed, laten we naar het volgende bericht gaan. Um, meerdere politiemensen verdacht van omkoping en corruptie. Ja, dus dat, uh, komt hier toch voor als ze om je identiteitsbewijs vragen. En dan verwachten ze dat er een tientje tussen ligt. Nou, het ging om uh, heus aanschaf van nieuwe ...politieauto's... Oh, okay. ...en daar uh, corruptie bij... ...dus dan gaat het wel ja. wat om grotere bedragen. Ja, ja. Nee, dat, uh, dat is echt ons kent ons hoor. Ik heb uh, ooit stage gelopen... ...bij een garagebedrijf... ...maar ja, daar kwamen gewoon die mensen... ...die beslo besloten over de politie aanschaf... ...die kwamen wel gewoon langs. En het was wel gewoon cadeautjes en zo. Uh -huh. Maar dat, uh, ja, dat, zal niet, uh, dat zal echt niet anders zijn... ...in andere plekken, toch? Nee, nee, Wat, nee. wat voor cadeautjes nee, ja, was net... dat dan? Nou, kijk, de, ja, de echte dingen zag je niet... ...maar dat zijn dan mensen die zitten ook samen... In van die businessclubs, hè? dan uh, bijvoorbeeld om voetbal te kijken, maar ja, dan wordt er niet voetbal gekeken. Maar dan hebben ze zo'n eigen ruimte waar ze wat rondhangen en dan uh, met elkaar praten en zo. Mm -hmm. nou, dus even wel... gratis mee naar de Skybox in de Arena bijvoorbeeld? Okay. Ja, of gewoon de lokale verenigingen. Waar dan zijn al die grote bedrijven, zijn er dan sponsoren. Dus dan hebben ze een plekje om met elkaar te praten. En dat zijn wel netwerken. Mm -hmm. Ja, dan... Uh, ja dan wordt er als zo'n iemand die dan zijn aanbesteding moet doen voor uh, de overheid, hè, die die komt daar dan ook even bij zitten, een keertje wedstrijd kijken. maar nou, dat zijn dan alle gepaste bedrijven die daarvoor in aanmerking zouden moeten komen, die zijn daar dan ook vertegenwoordigd met uh, ja, andere, met toeschouwers zeg maar, die dan ook komen, al dagen. Snap je Het is ook heel logisch, ja, die mensen die kennen elkaar, dus als ze dan een, als ze iets moet, kijk, als jij iemand kent die uh, die iets snapt van auto's, ja, dan ga je die ook vragen, misschien als je iets met je auto moet. So, ik denk dat het zo bijna een beetje is. Maar het, als dat van uh, publiek geld gebeurt, dan is dat natuurlijk een beetje uh, ja, fout, hè? Dan, dan ben je niet je eigen geld aan uh, vriendjes van het geven met iemand anders zijn geld. Ja. Inderdaad, ja. Maar uh, we gaan weer even naar het volgende bericht. Ja, afvallen. Dan wil ik geld zien van de overheid. Ja, <laughs> wat is dit? Als ik zou moeten gokken, zou ik zeggen: dat is. Uh, als je wil dat ik gezond leef, dan beloon je me maar. Was dat het toch niet? En daar, komt het, uh, daar komt het op neer. Het is eigenlijk allemaal heel uh, simpel. Hè? De overheid is uh, bereid om ervoor uh, te betalen. <laughs> Oké. Okay. Geweldig. Het is echt briljant gewoon. Ja, ja. Kijk, wat, wat je zou willen, denk ik, is dat. Um, als je, zeg maar, goed leeft, dan gaat je ziektepremie naar beneden. Omdat het een echte vrije markt is. En als een bepaalde levensstijl aantoonbaar uh, gezonder is. Hè, ik, ik wil even geen oordeel vellen over wat wel of niet gezond is. Maar als daar uh, consensus over bestaat, ja, dan zou ze dat gedrag inderdaad kunnen belonen met een lagere premie. Ja. Toch, of niet? Dat je een lagere premie naast hebt. In de, in de, in de, in de, in de telegraaf staat nu een mevrouw. Uh, nou ja, ze lijkt wel een beetje op Sharon Dijksma. <hijen laughs> <het weer> Van de Zij heette Christina Bix. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Maar goed, doet do, do, do, do er niet zo toe. Het, het, het is echt zo'n, ja, uh, Lutz-Jacobi: uh, een, een, een, een gezellig ticketje laat ik het zo zeggen. Ja. Ook een echte sociaal democrate Want ze zegt in, haar, uh, ja, in het sociaal-democratisch krantje, de Telegraaf, dat ze wil betaald krijgen voor iedere. ...iedere kilo dat ze afvalt. Wow, geweldig. <laughs> uh, dus gewoon een, een, een prijs per kilo. He, want dan kan ze gezond voedsel kopen. Nou ja, het, het, oh. het, geeft, het geeft een beetje aan. He. Mensen laten zich enorm pamperen... Door, uh, door, ...door die veel te grote overheid. En uh, ja, ze gaan ervan uit... ...dat ze overal mee geholpen kunnen worden. Want ja... Kijk, uh, het doet er niet zoveel toe of, of, of deze mevrouw er nu voor kiest om te dik te zijn en ongezond te eten, dan doet ze dat maar. Ik bedoel, ze kan eten betalen. Uh, want zou ze geen eten kunnen betalen, dan was ze nooit zo dik geworden. Uh, <laughs> je ziet in, Ja, in... Het, is, het is zo dat uh, ongezond eten is toch vaak goedkoper. Hè? Ja. Ja, ik merk bij mijn werk in de kantine ook. Oh, Zo'n bakje rauwkorst, daar kan je dus twee kroketten van kopen. Ja, precies. Ja. Ja, want ja. als ik zeg maar al die samengestelde, gefabriceerde voedsels, die zijn echt niet goedkoper dan uh, als je gewoon groente en fruit koopt, uh, groente en fruit op de markt of uh, je doet je moeite daarvoor dan dat uh, goedkoper dan dat kan volgens mij niet. Ja dat klopt, maar ja als jij uh, aan het werk bent en je moet even eten, dan ga je naar de kantine. Ja en, precies uh, ja. Ja dan kan je niet even naar de markt gaan, en je kan niet even op je bureau daar even komkommers gaan snijden en zo. Uh, ja. okay. Ja. Misschien is dat wel de oplossing, de werkelijke oplossing van het probleem. Dat mensen gewoon een broodplank en een slagersmes mee naar het werk moeten kunnen nemen. Heb je, ja, wel, heb je wel een probleem? Want op het moment dat je wilt snijden op het werk en je neemt dat mes mee over straat, dan ja. kan het zo zijn dat iemand zegt: Wat moet jij met een mes over straat? Je krijgt een boete en ik neem het mes in beslag. Want ja, je mag natuurlijk niet met wapens rondlopen. Nee, ja, ja, ja. Nou, ik weet niet hoe het zit met de prijs, want het is misschien niet het goedkoopste, maar we hebben hier in Leeuwarden een biologische broodjeszaak. Die is via een Kickstarter-project uh, van de grond gekomen. En die hebben nu een bakfiets waarmee ze bedrijven, zeg maar, uh, doen ze bestellingen leveren, dus gezonde broodjes. Uh. Ja, ja. Dus in die zin, uh, ja, dan, uh, dan kan, ja, dan kan ik me hooguit nog voorstellen dat iemand zegt, ja, dat het biologische broodje wat uh, wordt gebracht, hè, dus het kost me geen tijd, het kost me alleen te veel geld. Hè? Dat, dat er bijvoorbeeld een kroket in de kantine nog steeds goedkoop is. Maar een kroket is ook niet vreselijk. Je kan best kroketten eten zonder uh, dik te worden, zeg maar. Je wordt dik. Ja, maar dan moet je maar eentje houden. Hè? Ja, je wordt te dik omdat je te je veel eet. En dan, kroketten dan ook niet even eet. een Frikandel en een Mexicano naar binnen werken. Ja. <laughs> Kijk, het is, het is, dat dik worden, dat is. Over uh, het algemeen is het. Ja, als je meer calorieën inneemt dan je verbrandt. en je hebt een lichaam wat uh, dat omzet in vetreserves, ja, dan word je gewoon dik. Zo simpel is het. En. Uh, ik denk dat het, um, zelfs ja, als je alleen maar kroketten eet, is het mogelijk om niet dik te worden. Laat het zo zeggen. Je moet alleen, ja, je moet alleen voor 1800 calorieën aan kroketten eten en niet meer. Dan, uh, <laughs> ja. dan word je ook niet dik. Nee, goed. Ja, we gaan even naar het volgende uh, bericht. Ik heb hier een, uh, iets over een... Ja. Een geleidehond in opleiding moet in Haarlem ook belasting betalen. Oh, dat, dat, dat, klinkt, dat klinkt echt fout, hè? Geleidehonden, dat zijn zulke uh, liefertjes. Ja. Geluust in hun hoofd om die aan te pakken. Ja. Want ook een geleidehond in opleiding moet gewoon hondenbelasting betalen. Oh, gaat het om hondenbelasting? Ja, uiteraard. Zoveel belastingen zijn er niet bedoeld voor honden, hè? Maar ja, het natuurlijk wel om een hele sympathieke hond, want het is een blinde geleidehond. Dus ja. mensen die leiden zo'n dier op om blinden te kunnen begeleiden. Dus laat ik zeggen, om zorgtaken op zich uh, te nemen. <laughs> ja. ja, maar dan genereert hij wel een inkomen. Dus, uh... Dan genereert hij uiteindelijk wel een inkomen. Ja, brokjes. Uh, uiteindelijk betalen studenten ook niet, uh, die, die, die nog geen baan hebben, betalen ook nog niet inkomstenbelasting omdat ze later misschien ooit wel geld gaan verdienen. Dus ik kan me de redenatie wel wat voorstellen dat, wat, wat, wat deze mensen hebben, uh, dat ze zeggen nou, hè, uh, voor zo'n hond moeten we daar nu uh, 85 euro, uh, bijna 86 euro per jaar lappen, per jaar. Ja, maar die hondenbelasting is natuurlijk gewoon omdat hij een hond is. Omdat hij een hond is, ja. Ja, het zou je ook kunnen zeggen van, uh, de mens, dan heb je ook mensenbelasting, hè? Omdat je mens bent, moet je belasting betalen. Want honden krijgen ook belasting omdat ze hond zijn. Alleen katten niet. Ja, <laughs> ja. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat je de hond, omdat hij de zorgtaken op zich gaat nemen, dat je de hond ook voorziet van zorgtoeslag. Ja, ja, ja. Wat vinden we daarvan? Dus dat, dat, dat die <laughs> eigenlijk... <laughs> Ik vind dat wel een heel erg uh, sociaal-democratische manier van denken. Nou ja, je het kunnen... op je zijn. Nou, ik, <laughs> vind dat, ik vind dat je zo mag denken op het moment dat, dat je betaalt, moet je ook kunnen denken aan het ontvangen. Kunnen ontvangen, toch? En als er uiteindelijk nul overblijft, hè, er wordt en niet betaald en er wordt niet ontvangen, omdat je het tegen elkaar kunt wegstrepen, ja, dan is een stukje van het probleem opgelost. Ja, van effectiviteit. Mm -hmm. Van principes. Ja, goed. Ja, maar uh, hoeveel honden gaat het? En uh, hoeveel uh, mensen worden hierdoor gedupeerd? Of? Nou, er is dus zo'n zo uh, organisatie die het organiseert. Zo, die organisatie die krijgt Oost waarschijnlijk ook nog subsidie. Hè? Maar uh, één zo'n hond kost 30.000 euro om op te leiden. Oh, Jezus. Dus, ja, dit komt er dan nog overheen. Goed, uh, we gaan nog even naar het volgende bericht. Boete voor het naroepen van vrouwen. En dit wordt dan geopperd door een VVD-iemand uh, ja. in Amsterdam. Ja. Uh, toch een partij die beweert liberaal te zijn, dus je moet vrijelijk je mening kunnen uiten. Ook als je een vrouw een hoer vindt of dat je vindt dat er gefloten moet worden. Ja... Zeg ik even het bericht even behandelen. Het gaat over. Het uh, is geïnspireerd op de gasboetes in uh, België. Uh, gasboetes, daar kun je, zeg maar, zonder tussenkomst van het uh, pakket. kun je dan uh, gewoon allerlei uh, boetes uitschrijven. voor uh, wat jij uh, onwenselijk vindt als ambtenaar. En ja, de VVD had zoiets van: hé, uh, dat hey, kunnen wij uh, hier ook doen. Want hier is het toch best wel hinderlijk. al die uh, mensen die zomaar hun mening aan het uiten zijn over vrouwen. Ja, op AT5. Uh... Gingen ze het ook gewoon Marokkanen noemen. Vertel. Uh... Nou nee, maar ik had uh, Andrea, die had uh, daarover was als spreker, uh, op AT5 als gast. Maar ik, ja, ik vond het wel, uh, ze heeft het daar duidelijk gezegd. Dus ik denk dat dat... Uh... Ja, wat heeft ze gezegd precies? Nou ja, ze zei uh, eigenlijk twee punten die ik even uithaal is dat ze het had over zeg maar, uh, de vrouw zeg maar niet als volledig behandelen. Hè? De vrouw is gewoon verantwoordelijk voor haar eigen leven en zij kan haar eigen boontjes doppen. Ja, uh... en dit soort maatregelen, ja, is eigenlijk een belediging. Voor de zelfstandige vrouw. Ja, het, het gaat ook om het gevoel. Iemand voelt zich. Dus we gaan, voelens gaan we zeg maar in plaats van uh, zaken gaan we beschermen. Dat is ook, uh, dat is een, ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Ja, iemand voelt zich. Het, het is niet zo dat er iemand, uh, er, is, er is geen mishandeling plaatsgevonden. Er is geen, uh, uh, er is niet daadwerkelijk iets gedaan. Er is, iemand heeft zich bedreigd gevoeld. Ja, uh. Soms kan die vrouw toch ook gewoon kut aan zeggen, bij wijze van spreken. Ja, ik, ik, heb, uh, ik, ik voel mij ook wel eens onprettig als ik uh, overheidsbeampte op straat zie. Dus ja, op zich zat president om die mensen aan boetes te geven, ben ik wel voor. Ja, uh. <laughs> Dan, uh, ja. Maar ja, iedereen voelt zich om andere dingen. Ik denk dat de wet volstaat met het feit dat je gewoon uh, uh, ja, niet... Uh, je mag niet iets kwaadaardigs doen met andere mensen. Dus dat mag nog steeds niet. En... Wat vind je, wat zou jij ervan vinden als je wordt nageroepen? Ja, nou ja, ik hou mijn schouders op. Het is gewoon iemand zijn mening en ik vind het leuk voor hem. Dat hij zichzelf kan uiten. Ik hoef het er niet mee eens te zijn, maar... Hij mag best wel klootzak roepen, joh. Als hij dat fijn vindt, dan... Ja, misschien lucht het op. <lacht> ja, ik wil... Uh, ja, dan noem je ja. mij klootzak. Of je noemt me vieze, vuile, blanke, heteroseksueel, dat je er bent. Ja. zeg ik, ja, ja, dat klopt. ja. <lacht> Nou, niet vies en vuil, want ik heb hem wel gedoucht vanochtend. Maar omdat ik altijd blank, blank ben en heteroseksueel, dat klopt, ja. Ik, ik, ik ben wel eens nageroepen door een heroïnehoer. <laughs> Wat riep die allemaal? Nou, eerst dat ik, uh, dat ik lekker ding was, en daarna uh, ging ze afdingen. <laughs> ze werd eigenlijk steeds goedkoper. <laughs> <laughs> Waar, waar, kom ja. je, waar kom je die mensen tegen? Ik, ik loop het het, het, ja, ook... station, hè? <laughs> het het was inderdaad op, op loopoverstand van het station, klopt. En het is ook al jaren geleden. Ik heb wel het idee dat, uh, dat ik steeds minder vaak heroïnehoeren tegenkom. Maar misschien komt het ook wel omdat ik me steeds minder vaak met, per trein... Uh, ja, tien jaar geleden komt toch uh, de Breezer-slet in? <laughs> ja, is dat hetzelfde? Ja. Nou, de een, een doet het voor een heroïne en de ander doet het voor een Breezer, hmm. Ja. Ik heb het idee dat een Briezen let er wel wat lekkerder uitziet als een heroïne Nou ja, het meest verontrustende aan dit verhaal is dat, uh, ja, tenzij het de eerste keer is dat ze dit probeert, ze waarschijnlijk uh, een strategie gebruikt die dus ook vrucht afwerpt. <lacht> dus kennelijk zijn er mensen die dit product afnemen. Nee, maar uh, ja, het niveau is uh, een beetje gedaan. <lacht> uh, dan hebben we nog uh, op Ivo op stelte. Ik zie hier een foto van een booskijkende Ivo op stelte. Ik weet niet, heeft iemand hem ooit een keer vrolijk gezien? E Eén opmerking, Johan. Je zei het niveau zakt af en, en nu doe je alsof het niveau stijgt. En dan gaan we het over <lacht> opstelten. Dan... <lacht> ja, op zich, uh, ja, ja, op ja, zich ja. is een heroïneroerhoer op oprechter dan opstelten. Nee, nee, nee. Dan gaan we, nee, we gaan het gewoon verder niet over uh, Ivo opstelten oh. hebben. Uh, die slaan we gewoon even lekker over. Uh, je hebt gelijk inderdaad, het niveau is dan wel heel erg laag. Um, ik zie wel een berichtje over Franse boeren die een belastinggebouw in de fik steken. Kijk, dat zijn positieve berichten. ik, ik, ik zat even voorlezen. In de Franse stad Morlaux, Mar ergens in West-Franse Bretagne, hebben boze boeren het kantoor van de belastingdienst, maar ook van een verzekeringsmaatschappij in de fik gestoken. Ze protesteren hiermee tegen de dalende inkomsten door uh, dalende groenteprijzen. Uh, het verzekeringsgebouw kan als verloren beschouwd worden. En uh, al dus de autoriteiten uh, over de belastinggebouw staat verder niks. Uh, de boeren hebben ook uh, ramen ingegooid en groenten gedumpt. Uh, grote bergen artisjokken, bloemkolen <lacht> <lacht> en meer liggen voor de deur van het uh, lokale belastingkantoor. Uh, aan de actie hebben ongeveer 100 boeren meegedaan. Ja, never fuck off Frans farmer. Na de vernielingen te hebben aangericht eh, blokkeren de boeren een drukke weg en in beide richtingen. Premier eh, Manuel eh, Valls van, van Frankrijk die heeft protesten veroordeeld en zij de schuldigen voor het gerecht te slepen. Nou, die gaan ze dan ook in de fik steken denk ik. <laughs> um, de prijs van groenten is in Frankrijk eh, gedaald door onder meer uh, het Russische importverbod. Kijk, ik kijk het. Hè. Uh, Rusland is een van de grootste uh, afzetmarkten voor de Franse boeren. Ja, dat zijn weer de gevolgen van die, uh, van die embargo's. Hè? Ja, precies. Ja, dat, kennelijk is dat heel belangrijk. Dat er dat conflicten en uh, moeilijkheden met Rusland zijn. Want zeg jij, uh, jij hebt iets te verkopen hier in het westen. En in Russen, die Russen willen dat opeten. Dan is het nu kennelijk... Uh, Mag dat niet. En als ik het goed begrijp, voor dat die boeren toch... Want het embargo betekent dus dat ze bereid zijn om je eigen politie tegen de eigen bevolking geweld te laten gebruiken als ze dat zouden schenden, toch? Ja, ja, ja. Dus we, we, willen, we zijn bereid om hier geweld te gebruiken tegen boeren als ze wel voedsel verkopen aan Russen die het willen opeten. Ja. Dat, het, het is enorm stom. En ik snap ook niet... Het gaat helemaal niet geïnitieerd hoeven te worden. De hele situatie ja. niet, bedoel ik. Wij, ja. wij hebben embargo's. Zij stellen embargo's. Een embargo, die embargos op deze schaal, die raken sowieso niet de mensen om wie het gaat. Er zijn misschien een paar ja. mensen verantwoordelijk voor de ellende. Maar dat zijn juist niet de mensen die je treft met een embargo. Ja. Sterker nog, dat zijn de mensen die nu wel bij bijvaren waarschijnlijk. Want die, die waren, die zijn het conflict hebben die geïnitieerd. Dus die, die willen niks liever dan dat het escaleert, dat conflict. Ja, Tuurlijk, ja, want dan worden ze populairder, hè? want dan kunnen ze laten zien, kijk wat flink en, en, en, en, en, en ook door een vijandbeeld krijg je vaak, uh, dat is ook wel iets natuurlijks, dat mensen die voelen zich meer een groep op het moment dat ze een tegenstander hebben. Ja. Je ziet dat ook ja. bij voetbalhooligans en zo. En zo is het ook met overheden. Hè? Dus zij zijn fout. En wij, nou ja, daar heb je het al. Wij, dat is. Uh, ah, ja. uh, uh, uh, uh, uh, is het is gewoon collectivisme dat je aanwakkert door een gemeenschappelijke vijand. Dat deden de fascisten, dat deden de communisten en dat doen uh, Mark Rutte, Hans van Balen en uh, Poetin doen dat nu ook. Ja, en dan worden ook inderdaad allemaal paniek gezaaid en, en, en, en ze worden zwarter gemaakt omdat ze zijn. Ik bedoel, hetzelfde als toen met de Eerste Wereldoorlog met Wilson, dat... Uh... Dat ze, hoor, euh, dat Amerika wilde niet in de oorlog, maar euh, Wilson wilde wel. Dus die liet allemaal beelden zien van dat de Duitse kinderen aan het eten waren en aan het verbranden waren <lacht> en dat soort dingen, weet je wel. <lacht> dat trucje doen ze nog steeds. Ja. ja het is euh, nou honderd jaar later, weet je wel. Dus, euh, ja, goed, ja, maar ja, ik vind het op zich positief dat ze belastingkantoren in de fik steken. Dat is euh, nooit verkeerd, maar... Euh, Verzekeringsmaatschap ja, verzekeringsmaatschappij, ja, het, het privaat bedrijf, dat, dat, dat, dat, dat kan niet. Nou, ik, ik heb ja. liever, want, want, want uiteindelijk is een belastingkantoor is ook opgebouwd van gestolen geld. Hè? Dus ja, ja, ja, die gaan ze natuurlijk weer herbouwen. Hè? Ja, moet het weer terug. Ja, ja. Dus het is gewoon schade die wordt veroorzaakt. Dus ja, je, kun, je kunt eigenlijk nooit voor, zelfs voor dit soort agressie, daar kun je niet voor uh, zijn... Het enige, ja, we moeten wat, wat, wat, wat dat betreft, moet een revolutie moet altijd vreedzaam zijn. Dat is heel erg belangrijk. Ja, uh. precies. Ja, ik zei het ook met een knipoog natuurlijk. Hè? Dus, uh... Ja, maar ja, je weet nooit wie je serieus gaat nemen. Hè? Er zijn natuurlijk ook instabiele figuren die naar ons luisteren. En die denken, nou ik ga dat ja, ja, ja, ja, ja. Stel je voor dat zo'n Volkert van der G-figuur dat, dat leest. En die denkt, ik ga de belasting in de fik steken. Nou ja, dat moet je gewoon niet hebben. Ik denk daarom ja, dat, dat het belangrijk is. Om, net zoals met die, uh, ja, met die andere waarschuwingen, lenen kost geld. Dat het ook even belangrijk is om een waarschuwing te plaatsen. Nou, steek geen belastingkantoor in de, in, in de fik, maar uh, zorg ervoor uh, dat je lid wordt van een libertarische partij en pleit gewoon voor het afschaffen, uh, dan wel verlagen voor belastingen, zodat Nederland de goede kant op gaat. Ja, dan hebben we ook die kantoren niet nodig. Hè? Maar hoe is het nog even die boeren? Want Ja, zij zijn gewoon eigenlijk, uh, hun leven wordt omver gegooid door het feit dat ze nu niet meer uh, aan Rusland kunnen verkopen, toch? Dus het wordt buiten hun om. Het is niet een beleidsbeslissing die ze hebben genomen. Ze hebben niet, zeg maar, komkommers uh, verbouwd en nu blijkt dat iedereen komkommers heeft. Daardoor hebben ze laag inkomsten. Het is eigenlijk iets buiten hun om. Ze dus zijn er eigenlijk klanten die bereid zijn om te willen kopen. Wordt hun de toegang mm -hmm. toe ontzegd door een externe partij. Dus dat is, mm -hmm. zeg maar, dat uh, iemand voor je deur van je winkel komt staan en zegt, uh, nou ja, deze klanten komen niet in. En uh, je zegt, ja, maar dat geld heb ik nodig. Als ik dat geld niet krijg, ja, dan kan ik niet leven. Want uh, ik ben afhankelijk van hun uh, bestedingen om uh, zelf te kunnen eten. Nou, en dat is nu de plek die onze overheid heeft ingenomen. Ze zegt, nee... En ja, ik denk dat zij eigenlijk, uh, ja, met zo'n motivatie willen ze gewoon dat die overheid uh, met ons geld dat gaat compenseren, toch? Dat, ja. dat zal de reden zijn dat ze, uh, die, dat ze zich uh, tot die belastingkantoren richten. Ik, ik neem aan dat het niks te maken heeft met dat ze boos zijn op de belastingen. Zoals wij vinden dat belasting roof is, dat, dat is niet de reden waarom zij dit doen. De reden waarom zij dit doen is omdat ze aandacht willen voor het feit dat er nog meer van ons geld moet worden, uh, collectief moet worden afgenomen, zodat dit voor hun vergoed kan worden. ja. Denk ik eigenlijk wel. Ja. Ik denk niet dat er een uh, libertarische uh, gedachte achter is. Nee, nee, zeker niet. Ja, hoe, hoe denk je dat het verder gaat met die uh, met de Franse boeren? Ik, ik, ik denk niet dat, het, dat er een oplossing uh, nou ja. in het verschiet ligt. Uh, uiteindelijk zal hij hun proberen te compenseren of zo. Ik denk dat uh, nog meer lenen en zo en dan toch maar uh, ja. een beetje gaan vergoeden, dat zal pas vast wel gebeuren. En dan uh, hopen dat Eurocrest, want dan is het geleende geld niks meer waard. ben je ook van het geleende geld af. <lacht> <lacht> Ja, zou dat werken? Ik denk als je heel veel hebt geleend... ...dat het dan, dat dan uh, de crash van de euro... ...dat dat een oplossing is. Hmm. Voor, eh, als je heel veel geld gespaard hebt... ...dan heb je alle belang bij een harde munt. Maar als je helemaal niet spaart... ...en je, je, je, je leeft op de pof... Ja, dan, dan, ...dan kun je het enige hopen... Dat er, een, ...dat er een enorme devaluatie... ...en inflatie komt... ...en dat je op termijn dat je meer verdient... Uh, Kijk, als, als het geld een nul minder waard wordt, dan geldt het wel ook voor je lening. En op de een of andere manier uh, ja, zul je dan op het ene moment ook wel weer geld gaan verdienen. Maar mm -hmm. ja, Dan krijg je van die gekke dingen toch dat die rentes gewoon gigantisch omhoog gaan. En als je de rente gewoon... voor een x aantal jaren hebt vastgezet, ja, dan heb je daar is. nog eventjes geen last van. Hè? Pas ja, op het moment dat, uh, dat de lening uh, afloopt en je moet uh, prolongeren, dan uh, heb je last van een stijgende rente. Dus ja, wat, wat dat betreft, uh, als je, een, uh, als je een, een vette hypotheekschuld hebt en uh, je hebt de rente voor tien, uh, twintig of dertig jaar vaststaan. Ja, dan kun je gewoon hopen op een enorme inflatie. En uh, ja, wat je dan, dan, dan heb je te zijn tijd natuurlijk wel wat op te lossen. Maar dan uh, is het geleide geld helemaal ja. niks meer waard. <laughs> ja, nou ik wil er niet echt aan dat uh, als ik uh, zeg maar niet, zeg uh, maar uh, ik heb een hypotheek. Die kan ik op een gegeven moment niet meer betalen. Omdat het geld niks meer waard is, hè? want dan heb, heb ik geen baan of zo. Ik, ik, ik denk niet dat het verdwijnt, zeg maar. Ik stel voor dat ik... Uh, um, nou, jij bedoelt, als je nog wel een baan hebt en je baan had, dan verdien je zeg maar, 10.000 keer zoveel. Uitgedrukt mm -hmm. in uh, aantallen munten, mm -hmm. zeg maar. En mm -hmm. zeg maar, je hypotheek aflossen, dat doe je dan zeg maar, in één dag. Met je loon. Uh, dat, dat wordt een stuk makkelijker op het moment ja, dat de hypotheek is. Ik, ik en of dat zo ja. werkt. Kijk, dat klinkt leuk. Maar ah, ik heb het gevoel dat als dat zo ver komt dat we gewoon uh, lekker nog steeds uh, ons hebben houden en mogen afdragen aan de bank of aan wie maar schulden van ons heeft. Ja, als... maar volgens mij, volgens mij wat je, als, je, als je kijkt naar de geschiedenis, dat, het, het is natuurlijk eerder gebeurd, hè, dat je hyperinflaties hebt gehad. En volgens mij is het nooit zo geweest dat in één keer die schulden zomaar kwijtgescholden werden. Ik bedoel, de schulden die blijven gewoon bestaan. Mm -hmm. ze, ze verwachten dat iemand het gaat betalen. En, uh... Wat ik wel zou willen zien is dat... Uh, ...dat je niet uh, verplicht schulddrager hoeft te zijn, wat betreft staatsschuld. Ja, precies. Het is zien ja. dat het individu kan zeggen van nou, namens mij hoeft er niet te worden geleend. En dat mag dan best wel, het, het liefst zie ik dat gebeuren in een tijd dat het, nog, uh, ja, dat het nog niet helemaal op de kop is als nu. Dat ja, mensen nu zeggen van nou, namens mij niet uh, lenen, dan, dan betaal ik daar wel de prijs ze ja, zijn precies eigenlijk kun je gaan richten, Klaas. Nou, ik vind dat een van de belangrijke dingen. Ik heb in uh, het verleden, als ik ging stemmen, ging ik wel eens kijken van... Uh, nou, zijn er ook partijen die uh, bijvoorbeeld niet meer willen uitgeven dan, uh, dan er is? Dat vind ik een hele logische manier van handelen. Nou, en dat was er eigenlijk al niet. Ik weet nog wel dat uh, toen waren we heel blij dat het CDA een keertje niet in de regering zat. En uh, zat de VVD erbij. Toen dacht ik, nou ja, nu gaan we. Uh, toen ging het economisch redelijk uh, goed. Ik denk, nou, dat zou wel worden gebruikt dan om de staatsschuld uh, af te lossen. Nee, <laughs> nee. Nu het is nooit voorgekomen dat bij een VVD-kabinet de staatsschuld omlaag ging. Ja, hier, omhoog. Goed, dan heb ik nog uh, één bericht van het Ludwig van Mises Instituut Nederland. Want we gaan een conferentie organiseren. En dat is op uh, zaterdag 25 oktober. En u kunt hier alles over lezen op uh, de website, mises.nl. En uh, goed, wat uh, kunt u allemaal verwachten daar? Uh, dus, zullen de, de volgende per personen zullen daar gaan spreken. Uh, de eerste spreker die begint om één uur smiddags al. En uh, hij heet... Simon Roosendaal. En hij heeft een, uh, een, een lezing en dat gaat over pas op voor de paniekmachine. Ja, dat lijkt me een heel interessante uh, interessant lezing. Um, de volgende spreker die komt daarna, dat die, die heet uh, Marco Fischer. En die spreekt over links. En Libertaris, kan dat samen gaan. En dan hebben we ook nog een uh, andere spreker. Die komt daarna weer. En die heet Jan Vis en die, die gaat spreken over de waardetheorie volgens de Oostenrijkse school. En daarna hebben we ook nog op naar een markt in organen. En dit is een lezing van Marcel Zuiderland. En dan gaan we naar de, de volgende spreker en dat is Pieter Jan Goppel. En die zal spreken over bedreigd bitcoin de centrale banken. En of dat nog niet genoeg is, zal er ook nog een lezing van Bart Vorm uh, gehouden worden. En dat is dan uh, Het Succes van Students for Liberty. En dat was hem dan, volgens mij. En dit, is een, uh, dit alles kost 10 euro en dat wordt gehouden in de buurt van Amersfoort. Uh, dus dan uh, moet je maar even op de website gaan kijken hoe en waar en uh, wat het is. Maar voor uh, vier tientjes meer kunt u daarna ook nog even lekker eten met, uh, met de heren die daar uh, allemaal gaan uh, spreken en die uitgenodigd zijn. Daarna is er ook nog een borrel. Dus je kunt hier alles uh, over lezen op de website van het Mrs. Instituut En dat is uh, missis.nl En uh, dan gaan we nu over naar uh, Chili. Want daar is niemand minder dan Mart van der Leer. Hallo Mars. Hey! Goeie avond! Ja, hele goede avond! Ja, ik, uh, ik kom inderdaad vanuit uh, de hoofdstad van Chili, Santiago de Chile. Mm -hmm. En uh, het is uh, ja, een beetje druilerig vandaag. Een beetje, uh, nou, druilerig ook niet, maar het is bewolkt. En uh, ja, uh, de lente begint net hier, dus uh, mondjesmaat. Maar goed, uh, het komt eraan. Dus, uh, Ondertje van Nederland natuurlijk, hè, wat seizoenen seizoen betreft. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. Bij, bij ons gaat alles dood. Bij jullie komt alles tot leven. Precies. Ja, een hoopvolle gedachten. <laughs> ja, daarom. daarom. Dus, uh, hey, het bevalt prima. Ja, ja en uh, hoe is het leven verder daar? Uh, ik hoorde dat de wijn heel goedkoop is. Ja, klopt. Ja, klopt ja. Ja, de Chileense wijn is natuurlijk wel beroemd, beroemd. Dus, uh, het is ook niet de minste wijn. Dus uh, dat, is, uh, dat is prima. Ja. En uh, ja, het is een schitterend mooie stad. Uh, het is... Uh, het is net over de Andes, eigenlijk, hè, vanuit uh, Argentinië, waar ik uh, vandaan kwam. Het uh -huh. uh, was door Argentinië, door de Andes, en dan uh, een, uh, een uurtje om drie, en dan ben je in Santiago. Uh -huh. Dus uh, je kan hier ook, als je tussen de gebouwen doorkijkt, altijd de Andes zien. Met uh, eeuwige sneeuw natuurlijk op de toppen. Dus uh, ja, het is echt een uh, schitterend mooie stad. En. Uh, ja, het meest alvarende land van Zuid-Amerika, natuurlijk. Hè. Ja. De voorspelling is dat het uh, tegen 2018 het eerste, uh, eerste wereldland in Zuid-Amerika is. Dus, uh, Oké, okay. ja. hoe, uh, hoe is het met de vrijheid gesteld daar? Nou ja, als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de, de ranking van, de, van het Cato-instituut, dan uh, doet Chili het uh, traditioneel, uh, in ieder geval de laatste vijf jaar zeg maar. Heel goed, dus uh, het hangt er vanaf wiens, uh, wiens ranking je bekijkt. Maar uh, het is in ieder geval: ik geloof dat het uh, Heritage heeft Chili op 7 staan qua economische vrijheid. En uh, Kedoën Instituut natuurlijk ook op 11, of ergens in die regionen. Dus in ieder geval boven Nederland wat dat betreft. Dus uh, ja, qua, qua vrijheid uh, zit ik goed in Chili. Absoluut. En kan je daar gewoon gerust met een uh, machinegeweer in je hand en een uh, joint in je mond uh, over straat lopen en uh, alle godsdiensten vervloeken, of? Uh... Nou ja, zo, <laughs> zo <laughs> libertarisch is het nu ook weer, maar <laughs> <laughs> Nou ja, qua wapenwet, uh, ik weet er niet het fijne van moet ik eerlijk zeggen, maar het komt een beetje over in Nederland, maar volgens mij, het is al een minder streng geloof ik, maar okay. dat, uh, dat ga ik zeker nog wel uh, uitzoeken. maar uh, dat heeft uh, de laatste twee weken, want ik ben hier nu twee weken, hij heeft dat niet uh, prioriteit gehad, uh, eerlijk gezegd. Maar uh, ja, ook dat uh, ga ik zeker uh, ondervinden. Dus uh, daarover uh, in, uh, in komende uitzendingen meer. Dan ga je hier op Freedom Plaza ook even je laden. Kijk, ja, hoe ze Kijk hoe ze reageren. de <laughs> libertad, <laughs> ja. Ja. Ja, uh, nee, goed joh. Ja, over wapens gesproken. Je had nog een, uh, even nog wat berichtjes uh, meegenomen van je zoiets had van nou, dan moet ik er nog even in de uitzending gooien. Wat, wat had je allemaal uh, meegekregen? Ja, precies. Ja, ja, je denkt misschien: uh, goed, je zit in Chili, wat, uh, wat doe je met een bericht uit Engeland? Maar uh, ja, dit kwam voorbij uh, op uh, Facebook. En uh, ja, ik vond het wel heel tekenend voor. Uh, ja, wat er gebeurt als de wapenwetten strenger gemaakt worden. En uh, nou, dat is natuurlijk in Nederland het geval, maar ook in, uh, in Engeland. En het verhaal komt van, of uh, het artikel komt van Breitbart.com. Uh -huh. En ja, het gaat over hoe de strenge wapenwetten uh, Engeland het meest gewelddadige land van Europa hebben gemaakt. Is het echt zo gewelddadig in Engeland? Ja, dat is... Uh, en ik had het al uh, vorig jaar zo een keer uh, gelezen dat uh, Londen de murder capital of Europe was. Okay. En toen uh, dacht ik zo, dat is, dat is niet mis. En onderaan het artikel staat het ook uh, als uh, The League of Shame. En daarin staat de uh, UK dus bovenaan, met een aantal... Uh, uh, gewelddadige misdaad op bijna 1,2 miljoen. Uh -huh. uh, en dat komt neer op 2000 uh, per 100.000. En dat is, uh, daarmee staat het stijf bovenaan. We vergeleken bijvoorbeeld met Nederland. Uh -huh. Nederland zit op een derde daarvan ongeveer. Ja, ik, weet, ik weet wel dat, dat in, uh, in Engeland, dus, als ze geen wapens hebben, dan, uh, tenminste die, die zijn niet legaal verkrijgbaar, worden de, de moorden nog op redelijk primitieve wijze gepleegd. Hè? Dus met messen, knuppels, handen. Ja, precies, dat gebeurt. En je had natuurlijk uh, nog niet zo heel lang geleden dat uh, geval uh, in. In Londen was dat volgens mij ook, op dat, uh, dat een, een ex, een veteraan geloof ik hè, dat die, uh, die met zo ongeveer uh, ritueel geslacht op ja, ja. Door uh, twee gekken en een zwaai. Ja. Dus uh, ja, dat soort dingen gebeuren. Maar goed, dat zijn natuurlijk incidenten. Maar als je nou echt naar de, de statistieken kijkt, zoals het hier in het artikel uh, vermeld wordt. Heb je bijvoorbeeld ook uh, de, het Verenigd Koninkrijk ook op vier staan op, uh, in Europa. Op het gebied van uh, inbraken. Op vijf, op het gebied van uh, roof En uh, Iets lager weliswaar, maar goed, nog steeds 13 uh, op het gebied van uh, moorden. Uh, moord per, uh, per 100.000. Dus ja, als je dat allemaal uh, bij elkaar uh, optelt. Uh, staat, uh, zoals ik zei, het Verenigd Koninkrijk stijf bovenaan. Boven uh, nummer 2 is Oostenrijk. Oh, dus en Oostenrijk? Nummer 3 is zelfs, ja, zelfs Zuid-Afrika. Dus dan ik nog even meegenomen, want dit is niet alleen Europa. Canada staat er bijvoorbeeld ook in. Maar ja, boven Zuid-Afrika, dat is toch wel een land dat natuurlijk bekend staat als niet het meest veilige ter wereld. Engeland is toch vol behang met camera's? Ja. Dan werken die camera's dus niet, hè? Nee, ze werken misschien wel, in de zin dat ze doen, maar ze werken niet. Het voorkomt geen misdaad. Nee, inderdaad. Dus je moet je even een bordje bij hangen, van doe eerst even je bivak met zelf. Ja, precies. Anders hebben die camera's voor niks opgehangen. Nou ja, maar buiten die camera's is het natuurlijk verband uh, dat uh, volgens uh, zoals de Daily Mail in 2009 uh, vermelde, dat, uh, en dat was twaalf jaar nadat de Firearms Act uh, werd uh, aangenomen in 1997, dat, uh, dat Groot-Brittannië inderdaad het meest gewelddadige land van Europa was. En mm. de UK had een worse rate for all types of violence than the US en Zuid-Afrika. Ah. Dus uh, ja, dat zegt genoeg, denk ik. Want het is altijd natuurlijk uh, het, het normale uh, verhaal: wat we, het, het oude liedje wat we altijd aanhoren is: aan de Verenigde Staten, daar zijn de wapenwetten zo uh, laks en daarom is er zoveel misdaad. Maar ja, dan kijken we dus naar het Verenigd Koninkrijk en daar is het tegenovergestelde. Ja, maar nou ja, in Amerika, dat is een misverstand. In Amerika heb je ook hele strenge wapenwetten in sommige... Absoluut, New York, ja. Ja, L.A., Chicago. En daar hebben ze het in ja. Chicago hebben ze teruggedraaid. Daar hebben ja. ze toch de, de wapenwetgeving geliberaliseerd. En met als gevolg dat alles uh, daalde. Ja, klopt ja. Ja. ja, ik heb het nu inderdaad het artikel ook gelezen. Ik heb het nu niet voor me, voor me staan. Maar uh, ja, nee, dat klopt. Het, uh, en ze hebben, kijk, geliberaliseerd is in dat geval natuurlijk uh, relatief. Hè, want ze hebben daarvoor heel erg uh, een strenge aanpak gehanteerd. Dus ja, als je dan gaat liberaliseren, dan, uh, ja, dan. Sinds de, de drooglegging eigenlijk, hè? sinds uh, de tijden van El Capone? Ja. En toen waren er heel veel schietpartijen die gevolg waren wel van een, uh, ja, een overheidsmaatregel, hè, geen alcohol. <laughs> Ik neem nog even een slokje van mijn bier. Uh, yeah. <laughs> ja, ja de, daardoor ontstond dus een gigantische misdaadstijging uh, uh, met heel veel ja. schietpartijen. Ja. toen zijn die, die wetten toen, uh, ingevoerd. Ja, dus, uh, ja en, en je, ziet, je ziet ook vaak dat het. Uh, dat het inderdaad door de jaren heen dat het steeds strenger wordt. Hè? En dat is ook uh, zoals het uh, beschreven wordt in het artikel. Uh -huh. Het begon met, uh, ja, met de ene wet. En uh, ik geloof dat we dan al terug moeten naar uh, eind jaren 80. En oh, het gaat zelfs zo ver terug als 1920 hier. Uh -huh. Dat was al de eerste firearms act in, uh, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Maar die werd steeds dan weer geüpdate. En uh, ja, ondertussen. Uh, Zeg maar, tegen 1997 was het gewoon eigenlijk zo streng als dat het maar kan. En uh, ja, was het gewoon echt, uh, zoals het nu nog steeds is, van, uh, verboden om als, uh, als burger om, uh, om een wapen te hebben. En, oh. ja, heeft dat dan uh, geleid tot meer veiligheid? Nee, juist het tegenovergestelde. Dus uh, ja, ja. Daar, uh, daar is het bewijs denk ik. Hè? Het is niet alleen natuurlijk het Verenigd koninkrijk maar dit uh, vond ik wel tekenen ja, Nederland ook hoor. Ik bedoel, ja, je mag voor, je, voor een schietsport mag je een wapen hebben en dat zit Ja, en dan moet je dan inderdaad een schietbaan laten. En uh, of anders als je het meeneemt, mag je misschien in je kluis doen. Ja, dan moet je ja, inderdaad he hele, hele strenge regels hebben. Dus dat laten we ons daar maar verder niet over. Uh... Goed, uh, um, laten we gewoon naar het volgende bericht gaan. Dan gaan we de oceaan ja Nou ja, um, we hebben natuurlijk het Schotse referendum gehad. Hè? Ja. En uh, is het nodige, nodige speculatie over uh, wat daar uh, gebeurd is. Maar goed, ja, dat, uh, dat blijft altijd een beetje wel eens niet het verhaal. Ook al heb je het bewijs in, uh, in videoformaat, dan nog uh, blijven ze natuurlijk ontkennen. Maar goed, um, ik heb zelf ook uh, nooit de illusie gehad, of nooit moet ik niet zeggen, maar sinds een jaar of twee niet meer de illusie uh, dat, we het, uh, dat we onszelf vrij gaan, onszelf vrij gaan stemmen. Dat, uh, dat heb ik al een tijdje terug als gelaten. Dus uh, ja, wat dat betreft was ik niet uh, geschokt of zo. Maar goed, uh, ja, New Hampshire uh, wil inderdaad ook uh, afscheiden. Uh -huh. En uh, ja, daar gaat inderdaad het artikel over. Er zijn natuurlijk goede redenen voor. Hè? De Verenigde Staten, uh, ik denk dat we dat uh, voldoende uh, ja, besproken hebben in de uitzendingen. Ja, dat is, dat, dat is een beetje het ultieme bewijs dat de democratie niet werkt. Ik bedoel, in uh, 1856, geloof ik, wilde de Zuidelijke Staten zich afscheiden. Wat uiteindelijk leidde tot een burgeroorlog. Ja, inderdaad. Ja, ja ik bedoel, ze willen een prooi niet laten gaan, hè? En dat was niet omdat Lincoln de slavernij af wilde schaffen. Nee, helemaal <laughs> niet. De... Tegenstelling tot wat ons uh, verteld wordt. Ja, hij wilde zijn macht niet kwijt, hè? Nee, precies, precies. Nee, ja. dus uh, ja, je hebt natuurlijk een nieuwe natuurlijk de Free State Project. Hè, wat uh, al een tijdje gaande is. En uh, ja, wat ook uh, goede resultaten oplevert. Uh, ik ben uh, persoonlijk niet zozeer van het. Uh, we gaan ons vrijste zelf vrijstemmen, zoals ik al eerder zei. Maar uh, ja, er gebeuren wel goede dingen daar. Mm. En uh, ja, ik ben persoonlijk meer van de mensen die uh, bijvoorbeeld uh, de parkeermeters uh, vullen. Hè, voordat, uh, voordat de politie eraan komt om mensen te boeten. Hè. En dan pleit uh, je op de, op de auto uh, op de voorruit om uh, aan te kondigen dat ze. Dat ze moeite hebben voorkomen dat ze zich, dat ze die, die mensen, de Keen, de Keen, de mensen in Keen, New Hampshire, dat ze die kunnen helpen door een donatie, een donering te maken. Maar um, ja, nou ja, het is ook, het staat ook in de in de grondwet van New Hampshire. Dat, ja? uh, ja yeah, uh, staat letterlijk dat uh, uh, the people of this state have the sole and exclusive right of governing themselves as a free, sovereign and independent state and do and forever hereafter shall exercise and enjoy every power, jurisdiction and right pertaining thereto which is not or may not hereafter be by them expressly delegated to the United States of America in Congress assembled. oftewel okay. als je als de federale overheid dus zegt van nee jullie mogen niet afscheiden is dat uh, de schending van de, van de grondwet van New Hampshire. Okay. Dus voor, uh, voor de mensen die nog erg in de grondwet geloven, hebben we daar ook gelijk een argument. Ja, persoonlijk uh, ben ik neer van uh, successie tot op de laatste man. Ja. Maar goed, uh, <laughs> dat is voor sommige mensen gaat het misschien iets te ver. Maar goed, uh, uh, ja, ik denk dat er heel veel goede redenen voor zijn natuurlijk. Hè. Je hebt, uh, we zien de, ja, de arm van de, van de overheid, van de Amerikaanse overheid, steeds verder rijken en steeds harder knijpen, zeg maar. En ja, dan komt het toch een beetje vrijheids doorcyclen. Want, uh, ja, hoe, harder, hoe harder de vuist knijpt, hoe meer, uh, hoe meer mensen zich afvragen van, goh, uh, willen we hier nog wel zijn? Eh, dat zien we bijvoorbeeld uh, in het aantal mensen wat hun paspoort uh, op hebt. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook groeiende, daar hebben we het ook over gehad de laatste tijd. En uh, ja, in, uh, in Puerto Rico hebben ze het ook over, hè, dat uh, sommige mensen die wilden bij de Verenigde Staten, want uh, het, is een, het is geen staat, hè, Puerto Rico, om de ja. uh, onderwerp te wisselen. Het is wel een deel van het uh, Amerikaanse uh, ja, territorium, zeg maar, maar het is geen staat. Dus uh, ja, we gaan wat stemmen op om een staat te worden, wat natuurlijk het stomp, meest stompzinnige idee op de wereld is. Ja, uh, wat is er nu dan eigenlijk? Ja, het is nu gewoon een territorium, net als uh, je hebt dat eiland uh, Guam. Heb je ook? En je hebt nog een paar, uh, nog een paar van die. Uh, je hebt nog een of andere groep van eilanden. Ik weet niet hoe ik vergeet nog wel het weet. Maar uh, ja, je hebt verschillende. Uh, net zoals de of, uh, het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld de falkland Islands uh, claimt. Want je uh, uh. uh, ze daar anders over. Maar uh, zo hebben die uh, al die aale, grote uh, ja, grootmachten. Die hebben nog verschillende territoria. In verschillende delen van de wereld. Uh. En uh, daar willen ze graag nog controle over uitoefenen. Maar uh, uh. ja, dat. Uh, dat is dus in het geval van Puerto Rico is dat minder uh, het geval dan zou het een staat zijn. Ja. Dus, uh, en daardoor is het uh, op dit moment voor heel veel mensen uh, heel aantrekkelijk, die, uh, zoals jij en ik van vrijheid, hebben, om daarheen te gaan. Omdat je, uh, omdat je daar bijvoorbeeld geen inkomstenbelasting betaalt. Hmm. En, of in ieder geval een stuk lager. Ik weet niet, ik weet niet zeker of, het, uh, of er geen inkomstenbelasting is of dat het 4% is of zo, maar, maar dat is hooguit. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar ja, ik, uh, ik ben benieuwd of er ook echt wat uh, uit gaat komen in het geval van New Hampshire. Uh, ja, Het zou mooi zijn denk ik, maar... Uh, ja, ik, euh, ik denk dat het interessant wordt om te zien hoe de federale overheid daarop reageert. En, uh, en nogmaals, uh, ja, met stemmen, je weet het sowieso nooit. Hè. Het uh, gebeurt tegenwoordig bijna allemaal elektronisch. En, uh, dus dan zie je helemaal niks. En in het geval van Schotland was het niet elektronisch. En was het overduidelijk, was er meer aan de hand dan ze ons doen geloven. Ja. Maar uh, ja, we, we zullen er nooit fijner van weten. En uh, daarom uh, leg ik daar niet al mijn vertrouwen in. Zullen we er gewoon VN-waarnemers daar naartoe sturen? <laughs> ja, precies. Ja. Dan wordt het vast eerlijk. Kom op. Ja. ja, precies. Ja. Nee, maar goed, nee, maar, uh, Ja, het lijkt me, ik denk dat het, heel, uh, dat het, ja, dat het de komende jaren dat het, uh, een groeiend sentiment uh, blijft. Hè? Want het is wel ja. een trend die we steeds vaker uh, zien. Ja. Dat mensen ofwel uh, in hun staat uh, ontevreden zijn. Hè? We hebben dat laatst gehad met uh, Colorado bijvoorbeeld. En je hebt zeg maar de Denver-regio uh, waar mensen over het algemeen meer... Uh, ...liberaal in de, in de slechte zin van het woord zijn, uh, meer progressief. Hè? En uh, ja, dan heb je andere delen, zoals in het noorden met name van Colorado, waar mensen meer conservatief ingesteld zijn. En dus uh, ja, voelen ze zich niet uh, gerepresenteerd in het, uh, in het staats, uh, in, in de senaat, in de, staat, ja. in de staat Colorado. En zo zagen we dat ook bijvoorbeeld in bepaalde counties in Maryland. En uh, ja, je ziet gewoon het ene na het andere bericht zoals, uh, zoals deze zie opdoemen. Uh -huh. en uh, ja vroeg of laat gaat het toch uh, denk ik tot iets leiden tot iets echt ja. leiden en uh, ja tegelijkertijd hebben we natuurlijk te maken met een Amerikaanse overheid die uh, tot over zijn nek in de schulden zit. Ja. Ik denk dat dat eerder uh, tot een, uh, een crisis gaat komen dan, uh, dan deze successiebewegingen. Ja. Maar Maar uh, ja, op het moment dat dat gebeurt, dan zal misschien ook die roep voor successie ook groter worden. Hè? Omdat uh, op dat moment, misschien dat de overheid gewoon zichzelf bankroet verklaart. Maar dat, uh, dat gebeurt in het geval van Argentinië, in het geval van Rusland, en dan kijkt misschien niet iedereen op. Maar in het geval van de Verenigde Staten zou het heel anders zijn. Dus ik denk dat het, uh, dat het waarschijnlijker is dat ze gewoon blijven printen zoals ze de laatste tijd gedaan hebben. Geloof, ja. uh, inmiddels zijn ze, zijn ze geloof ik op uh, 35 uh, miljard per maand, oh. uh, waar, het, waar het 85 was, dus ze zijn aan het uh, taperen zoals ze zeggen. Maar ja, dat, uh, ondertussen zie je de economie gewoon uh, daaronder lijden, omdat ja. het allemaal gebouwd is op dit soort, uh, ja, soort nepwelvaart. Ja, ah, ja, ik ben benieuwd uh, hoe dat verder gaat lopen, maar uh, ik denk dat het maar één kant op kan, want uh, we zijn al uh, ver voorbij het point of no return, zoals ze zeggen, wat betreft de schuld van de Verenigde Staten. Oké, okay, uh, dan gaan we nu over naar uh, Brazilië, want wat, wat is daar aan de hand? Ja, ik, uh, ik wil dit artikel inderdaad ook nog even aanstippen, want hij uh, komt er natuurlijk net vandaan. Hè? Uh, uh -huh. Zoals uh, mensen die de vorige uitzending met mij uh, gehoord hebben, die, uh, die weten dat. Um, ja, er komen verkiezingen aan. En daar hebben we het over gehad de laatste keer. Dus uh, ja, op het moment is natuurlijk uh, aan de macht in Brazilië uh, de, de dame Dilma. Of Juma, als ze dat daar uitspreken. En uh, ja, die uh, is natuurlijk in uh, gevecht nu, hè, op uh, electoraal gebied, met uh, iemand van de Socialistische Partij. Dus ah. ja, je hebt in, uh, in Brazilië heb je de keuze tussen de Arbeiderspartij en de Socialistische Partij. Dus. <laughs> Pick your poison, dan, hè? Dus uh, ja, dat, uh, daar ben je klaar mee dan. Yeah. Maar uh, ja, het levert soms wel wat leuke, wat leuke tv en leuke publiciteit op. Ja. Wat er namelijk gebeurd is, uh, en dit gebeurde uh, ik geloof een week of twee voordat ik wegging, uh, er stortte een vliegtuig neer met uh, daarin de leider van de Socialistische Partij. Hè? En, ja, ja, ja, en uh, ja, daar is dus een hoop open te doen geweest uiteraard, en uh, ja, de, het onderzoek is nog steeds uh, voortdurend. En uh, ja, er komen nu wat dingen boven die uh, misschien toch niet helemaal uh, kloppen. Uh, maar goed, uh, kijk verder, uh, dat interesseert mij eerlijk gezegd weinig. Dus ja, ik geloof er toch niet in, het <laughs> hele systeem. Maar uh, ja, voor de mensen die het opzoeken, het was uh, Eduardo Campos. Dat was, uh, hij was de prinskandidaat voor de, voor de socialistische partij. En uh, ja, hij stortte dus neer in zijn uh, privéjet. Uh, en uh, overleefde dat niet. Dus uh, ja, dat, uh, dat is uh, eerder deze maand gebeurd. En uh, ja, nu heeft uh, de huidige president Dilma die heeft... Uh, die heeft het erover dat haar, uh, dat, dat de vervanger van die Eduardo Campos, bij de naam Marina Silva, zij is dus de nieuwe presidentskandidaat van de Socialistische Partij, uh, Duma zegt dat zij uh, fraude heeft gepleegd in, uh, in het financieren van haar campagne. Ja. Nou, dat is een heel lang en ingewikkeld verhaal. En dat heeft dan ook wel alles te maken met, dat, uh, met die crash van, dat, uh, van, die, van, van die privéjet. Maar uh, ja, het is uh, eigenlijk wat ik, wat ik aan wilde geven, is uh, wat ik net zei. Je hebt in Brazilië heb je hier de keuze tussen de de Arbeiderspartij en, uh, en de Socialistische Partij. Dus yeah. um, ja, hoe slecht dat we het soms ook denken dat we het hebben in Nederland of ook in Chili bijvoorbeeld, het kan, het kan gekken. En uh, ja, het, het typerende is dan dat je, dat je het volgende krijgt. ...dat uh, deze liefdallige dame Marina Silva... ...dat, dat die uh, dealplein van haar gaat beschuldigen... ...dat ze te weinig uitgeeft. <laughs> dus, uh, van ander andermans geld natuurlijk. Hè. Laten, we daar, uh, laten we daar duidelijk over zijn. Ja. Want uh, ja, Marina Silva zegt van uh, ja, als, uh, en ze heeft er ook een hele campagne over uh, aangeweid. Een hele tv-campagne met sportje en alles uh, aangeweid. Zij zegt als Dilma herverkozen wordt, dan gaat er uh, 1 miljard uh, reaal, en dat is ongeveer uh, om euro's te krijgen, doe je er ongeveer een derde van, dus zeg maar ruim 3 ton. gaat er van uh, gezondheidszorg en, uh, uh, en onderwijs af. Dus daarom moet je van mij kiezen, want dat gaat uh, ongeveer uh, miljoen uh, banen uh, ja, die zijn we nou kwijt. Als Silva, of als, uh, sorry, als Dilma wordt uh, herverkozen. Huh. Dus ja, dat is het soort uh, retoriek wat je in uh, Brazilië hoort tussen uh, iemand van de arbeiderspartij en iemand van de Socialistische partij. Oh, jongens, jongens, jongens. Ja, uh, het is, uh, huh. uh, ja niet heel vrolijk van te worden. Nee, precies. En dat is ook het, uh, het belachelijke. Ik weet. Ik weet ik kan me niet meer herinneren of ik het hier de vorige keer ook over heb gehad. Maar als je dus de spotjes ziet voor de Braziliaanse verkiezingen. En dan zie je dus het langste spotje is natuurlijk van Dilma. Um, wat zij heeft ook de, de tijd van de andere coalitiepartijen. Die heeft ze in haar spotje. Ah. En um, ja, dan heeft ze dus gewoon, dat schept ze dus gewoon letterlijk op over uh, ja, 40 miljoen aan dit. En uh, 50 miljoen aan dat. En uh, 100 miljoen aan dat. Ja, dan schept ze op over hoe ze andermans geld aan het uitgeven is. En allerlei projecten. ...die oh, ja. zij en, en haar partij en haar overheid uh, goed genoeg achten. Dus uh, ja. ja, dat uh, is typerend hè, voor de socialistische denkwijze. Ja, uh, uh, goed, maar uh, hoe gaat het in Chili? Ja, in Chili uh, is er ook het een en ander uh, te doen. Het is namelijk zo dat uh, toen ik uh, op weg was naar hier, vanuit uh, Brazilië, dat er uh, twee bommen uh, ontploften. Ja. Uh, ja! Ja, ja, uh, ja. Uh, dus uh, ja, dat was toch wel even schrikken. Uh, voor mij niet zozeer, want ik hoorde het een paar de water. Maar uh, ja, voor mensen hier wel, want uh, ja, Chili heeft natuurlijk een turbulente historie. Uh, als je bijvoorbeeld teruggaan naar uh, 1975. Uh, die tijd was uh, uh, de enige democratie in Zuid-Amerika was Venezuela, ironisch genoeg. En ja, een van de dictaturen, een van de meest beruchte dictaturen, was, uh, was hier in Chili. En dat was natuurlijk Pinochet. En ja, dat, uh, als er dus dit soort dingen gebeuren, zoals het ontploffen van bommen, dan uh, ja, krijgen mensen weer flashbacks naar, uh, naar, naar dat soort tijden. Hè, van staatsgrepen en, uh, en dergelijke. Dus uh, ja, het, is, uh, het was in dit geval uh, in, uh, in Santiago, waar ik nu zit. Uh, in een metrostation is er een, een bom ontploft. Uh, daarbij zijn er eigenlijk geen nodige gevallen. En ook in uh, Viña del Mar, dat is uh, hier uh, ongeveer een half uurtje rijden vandaan. Meer richting de kust. Wie zat er achter? Uh... Ja, maar nou, dat is het gekke. Het is eigenlijk door niemand opgeheist. Hè? Eh? Ja, dus. <laughs> dat, uh, ja, als ik even mijn. Uh, mijn uh, hoe heet samenzweringshoedje opzet, dan zeg ik: uh, hier klopt iets niet. Maar uh, ja, alhoewel hoef ik daar natuurlijk geen hoedje voor op te zetten, want dat is, nou, is natuurlijk daar. Dat je ergens een bom plaatst en dat dan niemand het opgeheist. Ah, misschien vond uh, iemand het gewoon leuk. Ja, die weet, wie weet. Maar uh, ja, het is wel interessant, ik had het uh, eerder vandaag uh, met uh, twee Amerikanen erover, hoe zoiets in, uh, in de Verenigde Staten, uh, hoe dat ook gereageerd zou worden. Hè? Ik denk dat we ons dat allemaal wel voor kunnen stellen, uh, als we zien wat er na 9-11 gebeurd is. Ja. En uh, waar we trouwens straks ook nog even op terugkomen, op 11 september. Uh -huh. um, maar ja, als je ziet hoe de aanpak daar, uh, daar gaat ten opzichte van uh, terrorisme en uh, terroristische uh, aanslagen. Ja, dat is uh, een heel verschil met Chili. Want uh, ja, zoals ik zei, het uh, land heeft natuurlijk een heel turbulente historie. En uh, ja, dat heeft ertoe geleid dat uh, eigenlijk de overheid op dit moment niet zo goed weet wat het nou uh, ermee aan moet. Er is namelijk wel een anti wet, bijvoorbeeld. Maar die stamt nog uit de tijd van de militaire junta. Dus uh, ja, dat is ook een beetje, uh, beetje dubbelzinnig in sommige, in sommige opzichten. En uh, ja, dat stamt dus uit 1984. En ja, dat is nog wel een wet die, uh, ja, die, die in de boeken staat, zeg maar. maar ja, dat, uh, en en hij is wat aangepast uh, door de jaren heen. Maar ja, dit, er is nog steeds gewoon er is weinig uh, precedent uh, op, uh, op juridisch gebied. Dus ja, eigenlijk is het is een soort van impasse van: uh, ja, wat, wat moeten we hier nou mee? En uh, ja, op tv uh, heb je natuurlijk de ene na de andere uh, die daar zijn mening over spuit. Uh, of Maar uh, ja, het, uh, zoals ik zei, het is een beetje een impasse. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe het verder uh, uit gaat pakken. En uh, ik zal jullie daar uh, ook uh, over op de hoogte houden. Ja. Maar uh, ja, het is bijvoorbeeld: uh, hier heb ik bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe dat, uh, hoe dat nou uitpakt in Chili. We hadden. Um, in de jaren negentig hadden we een uh, conflict, en dat heet het Mapuche-conflict. Nou, dat ging ook over, uh, het is een heel lang verhaal, maar daarin uh, zijn dus ook terroristische mensen aangeklaagd voor terroristische daden. Maar er is uiteindelijk door het Inter-American Court of Human Rights uh, besloten dat Chili uh, de juridische aanklachten zeg maar, moest laten varen. Uh, moest annuleren. En uh, ja, dat is uiteindelijk gebeurd ook. Maar ja, uh, dat is een voorbeeld van uh, ja, hoe dat natuurlijk uh dat soort, uh, dat soort werk bijvoorbeeld ook door de, door de veiligheidsdiensten, de inlichtingendiensten natuurlijk tegenwerkt. Ja, ja. En niet dat ik nou fan ben van inlichtingendiensten, maar... <laughs> ja. Het, ja, je krijgt gewoon een soort van juridische impasse, omdat uh, niemand eigenlijk weet wat er nou precies gebeurt. En dan uh, nou ben ik zelf de laatste om dat te zeggen van, nou, vanwege die juridische impasse heb je terrorisme. Want uh, je gaat geen bond planten alleen omdat je niet zeker weet dat je absoluut in de, in de, in de cel uh, belandt. Uh, ja, het is, uh, het is wel interessant om, uh, om te volgen. En uh, ja, dan kom je misschien een beetje in de, in de hoek. Want het volgende, uh, wat ik uh, zeg maar, mijn eerste gedachte daarop is dan: sommige mensen hebben daar baat bij. Heel goed, 9-11. Ja, inderdaad. Um, ja, 11 september, hè, we hebben het uh, laatst weer gehad. Uh, ongeveer twee weken terug, tweeënhalve week geleden. En. Uh, ja, wat, uh, ik weet niet, hoe, hebben we in Nederland nog veel, uh, veel gezien van uh, Ja, van de, gewoon uh, de gebruikelijke... De uh, gebruikelijke beelddocumentaires en zo niet? Ja, gewoon de gebruikelijke bullshit. Oké. Okay. Ja, maar, nie niemand die building nummer 7 noemde, weet je wel. Nee, precies. Ja. Gewoon twee vliegtuigen en drie gebouwen. Ja, precies. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja. nee, dat is, uh, dat is een heel, uh, heel apart verhaal. ook Maar goed, daar kunnen we ook een uitzending aanleiden. Maar in uh, Chili heeft 11 september namelijk een heel andere betekenis. En dan gaat het over 41 uh, jaar geleden inmiddels, 1973, de staatsgreep die is gepleegd onder uh, generaal Augusto Pinochet. Mm -hmm. En uh, ja, dat, uh, die staatsgreep die, uh, ging ten koste van uh, Allende natuurlijk. Hè? En uh, hij was uh, de, ja, de linkse president, wel democratisch verkozen. Maar uh, ja, later is, uh, is, is naar buiten gekomen dat, dat, uh, dat daar ook de CIA achter zat. Surprise, surprise. Oh ja. Achter ja. die bedoel je? Ja, precies, precies. En, en met name Henry Kissinger heeft daar een, een grote rol in gespeeld en is daar uiteraard nooit voor aangeklaagd of is daar nooit voor een vermenig gekomen. Uh -huh. ja, want ja, als het over democratisch uh, verkozen regeringen gaat, is het allemaal top totdat de verkeerde man uh, aan de macht is. Ja. En dan is het in helemaal nog niet zo, uh, niet zo belangrijk of het democratisch verkozen is of niet. En uh, ja, dat is dus ook het geval met, uh, met Chili, maar ook bijvoorbeeld met Argentinië. Een aantal jaar later uh, was het natuurlijk in Argentinië dat uh, de junta werd uh, geïnstalleerd. En uh, daar heeft de CIA ook een handje in gehad. Uh, we hebben het in Guatemala hebben we het gezien, we hebben het uh, in Iran gezien hè, met uh, Mossadegh. Ga zo maar door. En uh, ja, dus ook in dit geval hier in, uh, in Chili. En uh, dan gaat het een, een artikel over uh, wat ik uh, even aan wilde stippen. Namelijk over de... Uh, de invloed van de Amerikaanse regering. En dan hebben we het echt over uh, de mensen die hoog in de boom zitten. Hè. Ik noemde al Henry Kissinger. En ja, eigenlijk de hele, of niet de hele, maar mensen die hoog in de boom zaten in de Nixon-regering. En het interessante is dan, uh, zoals ik zei over Allende, was uh, nogal links georiënteerd. En ja, dat leidde uh, voorspelbaar genoeg leidde dat tot uh, de nodige economische ellende. En uh, ja, dat was dus ook het geval, en uh, dat voedde natuurlijk ook de, de onvrede onder, onder andere liggen. En, uh, dus in eerste instantie was er in, uh, in juni, in 1973 normaal, een, uh, een staatsgreep, maar die mislukte. En dat was uh, ja, een heel uh, apart geval. Het was, uh, je hebt hier één, uh, niet één, maar... De grootste, de breedste straat, zeg maar, zeg maar de Champs élysées van, uh, van Santiago. Uh, en daarop kwam op die dag, in juni 1973, één tank, die kwam over de straat rollen, midden in het uh, spitsuur. <laughs> en, die, en die was op weg naar het Presidentiële Paleis. Okay. En uh, nou, op het moment dat die, uh, dat die man, die generaal die dat, uh, die, die staatsgreep leidde, daar in zijn tank zat, uh, was er al een arrestatiebevel voor hem. En uh, uiteraard wist hij dat niet, maar <laughs> dat, ging dus, <laughs> dat ging dus niet helemaal goed. Maar ja, wat ze daarvan leerden, die, die, die mannen die in, dat, uh, in het leger zaten, was dat ze er dus echt een gecoördineerd uh, collectief van moesten maken. Dat lukte dus drie maanden later. En uiteindelijk uh, is dat uh, de Pinochet-regering, uh, tussen aanhalingstekens, uh, regime, is dat geworden. Dus, uh, ja. en dan is, zoals ik zei, dan is het interessant dat uh, vele jaren later dan naar buiten komt dat het uh, dat het inderdaad uh, de CIA was die daar onder andere een hele grote rol in speelde. Maar um, wat ik nog even ook wilde vermelden, uh, ook uh, met, de, met in het achter, uh, achterhoofd: het uh, artikel van de net uit Engeland. Uh, een van de eerste dingen die, uh, die ze deden, de, of een van de laatste dingen zeggen, die, ze, die ze deden in de aanloop naar die, uh, die staatsgreep is dat het leger huis aan huis ging om wapens te onteigenen. Oh, ja, ja, ja, ja. ja Dat is natuurlijk een klassiek verhaal. Hè? Ja. Want uh, ze waren natuurlijk bang dat uh, als ze die staatsgreep zouden plegen, of op het moment dat ze die plegen, dat mensen de straat op zouden gaan en dat ze zelf ook bewapend zouden zijn. En dan uh, ja, was het natuurlijk een... Uh, dan is het risico natuurlijk een stuk groter dat het echt een bloedig conflict wordt. Een soort van burgeroorlog uh, à la Kiev. En uh, ja, daar hadden ze geen zin in. Dus uh, ja, dat vond ik ook wel een frappant uh, feitje. Oh ja, uh, over uh, Allende. Uh, het gekke is dan wel weer dat je, omdat hij uh, uiteindelijk, uh, sommige mensen zeggen, zelf pleegde voordat uh, de staatsgreep succesvol was. Sommige mensen zeggen dat hij uh, onder is gebracht, maar hoe dan ook, hij overleefde het niet. De, de zittende president. En het gekke is dan dat je ondanks, uh, ondanks dat zijn socialistische uh, gedachtegoed uh, tot allerlei economische en, uh, en humanitaire misère leidt, uh, dat je toch een soort sympathie krijgt. Uh, ik persoonlijk niet, maar in Syrië is dat wel. Dat mensen, ja. ah, die Allende, hè, die gaat uh, ja, het, het beste met iedereen voor, maar uh, ja, hij, hij mocht het niet meemaken. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal het verhaal, maar goed. Uh, dat is wel een saai aan detail. En, en dit is ook een beetje wat, uh, wat tot het conflict uh, leidt, zeg maar, in de manier van denken. Onder Pinochet is dus één van de dingen die ze deden, was uh, ze haalden de Chicago Boys uh, haalden ze binnen. Ja, yeah, ja. Dat is yeah. denk ik een verhaal dat men ook in Nederland wel gehoord heeft, in ieder geval libertariërs onder ons. Ja. Yeah. En dus ja, dat heeft op economisch gebied wel uh, tot een en ander goede dingen geleid. geleid. Uh, zoals bijvoorbeeld de private pensioenopbouw, uh, uh, zeg maar. Private pensioenstructuur. Maar um, ja, en dat is nog steeds van kracht. dus uh, ja, ja. Dat, dat is wel uh, ja, een goede ontwikkeling wat dat betreft. Maar uiteraard is dat geen uh, excuus voor, het, uh, voor de militaire gouda die heel veel mensen het leven heeft gekost. Ja, ja. Maar, uh, ja, ook wel interessant om te vermelden. Maar uh, ja, om terug te komen op de staatsgreep: het, uh, het is eigenlijk een, uh, een kopie van wat, uh, wat drie jaar later in Argentinië gebeurde. Uh, en uh, uh. daar hebben we de CIA voor bedanken. Ja, goed. Ja, ik hoor dat uh, achter jou het uh, leven tot gang begint te komen. Ja, klopt. Ja, het is uh, een uur of negen hè, en dan uh, wordt het hier uh, het eten klaargemaakt. Dus, uh, uh, <laughs> ja. Latijnse tijden. Nou nee, ja, dit was hem eigenlijk. We hadden uh, inderdaad uh, Chili. Ja, het is een heel lang verhaal, hè, voor mensen die het interessant vinden om te lezen. Um, als je op uh, Google intypt uh, Chili September 11, en dan the ingredients of a military coup, dan uh, kun je het artikel zelf lezen. Het staat op globalresearch.ca. Ja. Uh, goed, ja, dankjewel uh, Mart. Ja, geen dankjewel. Ja, en uh, ik zou zeggen van, ja, tot de volgende keer hè. Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay. hey, fijn avond. Ja, we zijn nu ook aan het einde van de uitzending gekomen. Ik eh, dank ook eh, iedereen voor het luisteren en eh, ik zou zeggen tot de volgende week. Doei, hoi.